Als Nederland dat toezegt, belooft de NAVO dat een ander land de leidende rol over de missie in Oeruzgan op zich neemt. Het blijkt uit een brief die NAVO-chef Rasmussen aan premier Balkenende heeft gestuurd. De brief is nu naar de Tweede Kamer gegaan. De NAVO vraagt Nederland ook om de F-16's in Kandahar te houden, inclusief het ondersteunend personeel van de luchtmacht. In de brief van Rasmussen worden geen aantallen genoemd. De secretaris-generaal schrijft dat een nieuwe Nederlandse bijdrage goed past in de missie die steeds meer een opbouwend karakter krijgt. De avondspits is over zo'n hoogtepunt heen. Het aantal en de lengte van de files neemt af. Rond half acht stond er nog zo'n 270 kilometer. Het verkeer heeft veel last van het winterse weer. Rond kwart over zes stond er op het hoogtepunt zo'n 541 kilometer file. En daarmee komt deze spits op de 17e plaats in de file top 20. Het Openbaar Ministerie in Breda legt zich neer bij het oordeel van de rechtbank in een grote drukzaak. Acht verdachten gingen twee weken geleden vrijuit, omdat rechercheurs hadden geknoeid met de bekentenis van een van de verdachten. Zijn verklaring was zodanig aangepast en aangevuld dat de rechtbank de ware toedrag niet meer kon achterhalen. De acht verdachten stonden terecht voor het smokkelen van grote hoeveelheden ecstasy, heroïne en hash naar Groot-Brittannië. Het OM zegt dat de bekentenis inderdaad niet juist tot stand is gekomen. Er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 Thank mm -hmm. you.